Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de kwestie rond de afgetreden VVD-wethouder van Rij van Roermond... zegt GroenLinks in die gemeente te beschikken over schokkende informatie. Fractieleider Smitsmans heeft naar eigen zeggen... afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Volgens haar bevatten die schokkende feiten... die nog niet in de media zijn gekomen. In de raadsvergadering wilde GroenLinks-fractieleider opening van zaken geven. Tijdens een schorsing werd Smitsmans naar eigen zeggen gewaarschuwd... dat ze vervolgd zou worden als ze haar mond open zou doen. In Florida hebben president Obama en zijn uitdager Romney... hun derde en laatste debat gehouden voor de presidentsverkiezingen. Romney zei dat de VS de laatste jaren te weinig leiderschap heeft getoond. Een opvallend felle Obama verweet Romney zwalkende standpunten. In het debat stond het buitenland centraal, zo kwamen China, Iran, Afghanistan en Syrië voorbij. Romney bracht het gesprek ook vaak op de economie. De presidentsverkiezingen zijn over twee weken, op 6 november. Binnen enkele maanden stuurt Frankrijk onbemande vliegtuigjes naar Mali... om de regering te helpen bij de strijd tegen extremisten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het noorden van Mali is in handen van extremisten... die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Frankrijk en de Verenigde Staten zouden bang zijn... dat Mali zich ontwikkelt tot een tweede Afghanistan... waar radicale groepen terreuracties voorbereiden. Ook Duitsland wil meewerken... om de extremisten uit het noorden van Mali te verjagen. Premier Katainen van Finland is op verkiezingscampagne belaagd door een man met een mes. Op een bijeenkomst in het westen van het land vertelde de man de premier over zijn problemen en haalde toen een mes tevoorschijn. Hij werd overmeesterd en de premier is ongedeerd. De verkiezingen voor de gemeenteraden in Finland zijn zondag. Ron Jans is ontslagen als trainer van de Belgische voetbalclub Standaard Luik. De Nederlander leed zondag met Standaard zijn zesde nederlaag in elf wedstrijden. De club staat inmiddels op de twaalfde plaats in de Belgische competitie. Ron Jans was vorig seizoen nog trainer van Heerenveen. En het weer, vanochtend grijs en nevelig, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt ongeveer 16 graden in het noorden tot 19 in het midden en zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie in Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Zicht is daar lokaal minder dan 200 meter. Het NOS Radio -in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 23 oktober. Goedemorgen. Het zit erop voor Obama en Romney, als het de debatten betreft. Rechtstreeks kunnen ze elkaar nu niet meer in de haren vliegen. Je hoort beide presidentskandidaten zo dadelijk. Correspondent Wessel de Jong keek en luisterde mee. Hij doet zo dadelijk verslag. En campagne deskundige Hans Anker geanalyseerd de optredens van beide heren. Hij kijkt vooruit naar de laatste twee weken van de race naar het Witte Huis. Ook snel naar huis was Jos van Rijg gisteravond. Hij stapt op als wethouder en senator voor de VVD. Hoort straks een verslag van de raadsvergadering in Roermond. De verhalen over en lekken van vertrouwelijke informatie... verstoren het landelijke verkiezings- en formatiefeestje van de VVD. Hans Anderinga probeert de reacties te halen in Den Haag. En met het opstappen van Van Rij is de kwestie in Roemont nog niet voorbij. Verslag we Jeroen de Jager is daar vanochtend. En verder, de baas van de afdeling Seismologie van de KNMI... reageert zo op de veroordeling van zijn collega's in Italië. De BBC komt steeds verder in de problemen... door het schandaal rond presentator Jimmy Savile. En tuinders in het Westland willen en moeten uitbreiden... maar ze kunnen geen kant op. KPN en ze komen straks met cijfers. Tom van Heck kijkt vooruit naar de Champions League wedstrijden. En u hoort Arjen Robben over zijn slepende blessure. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Nog twee weken dus voor de presidentsverkiezingen tot de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Afgelopen nacht debatteerden Barack Obama en Mitt Romney voor de laatste keer met elkaar. En dit keer draaide het debat om buitenlandbeleid. Romney erkende dat het Obama gelukt is om Osama bin Laden uit te schakelen, maar we kunnen niet uit deze ellende komen door te blijven doden. zei Romney. De Verenigde Staten moeten voor een duidelijke strategie gaan. I congratulate him on taking out Osama bin Laden and going after the leadership in Al Qaeda, but we can't kill our way out of this mess. We're going to have to put in place a very comprehensive and robust strategy. Romney noemde onder meer Syrië. Hij wil het verzet tegen president Assad samenbrengen... en opstandelingen bewapenen. The right course voor ons is door onze partners en onze eigen resources om identify responsible partijen within Syrië te them, bring ze, together ze samen in een a, in vorm a van... of niet de regering, maar een vorm van consul... die de lead in Syrië nemen. En dan maken ze sure dat ze de arms nodig to om zichzelf te Obama waarschuwde erop dat de wapens op lange termijn terecht kunnen komen bij vijanden van Amerika. We also have to recognize that you know for us to get more entangled militarily in Syria is a serious step and we have to do so making absolutely certain that we know who we are helping and we're not putting arms in the hands of folks who eventually could turn them against us or our allies in the region. Obama gebruikte het debat ook om aan te vallen. Hij zet Romney neer als twijfelaar zonder nieuwe ideeën. Governor, you know, when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the foreign policies of the 1980s, just like the social policies of the 1950s and the economic policies of the 1920s. Iedere keer als u een mening had over buitenlands beleid, en buitenlandse politiek zat u fout, aldus Obama. When all you have been in a position to, to actually execute foreign policy. But... Every time you've offered an opinion, you've been wrong. En als op van het leger moet je juist duidelijk zijn, al dus Obama tegen Romney. What we need to do with respect to the Middle East is strong steady leadership, not wrong and reckless leadership that is all over the map. And unfortunately that's the kind of opinions that you've offered throughout this campaign. De twee kandidaten zijn het niet eens over wat nu werkelijk het grootste gevaar is voor de Verenigde Staten. Obama beschouwt terroristennetwerk als het grootste gevaar, terwijl Romney de nucleaire aspiraties van Iran het meest vreest. Romney pleit voor striktere sancties tegen Iran. Nou, CNN heeft uh, Obama uitgeroepen als winnaar van het uh, laatste presidentiële debat. U hoort er later meer over in deze uitzending. Wethouder Jos van Rij van Roermond heeft al zijn politieke functies neergelegd. Maakte die gisteravond bekend tijdens een extra raadsvergadering. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Met pijn in het hart. Ook treed ik terug als lid van de Eerste Kamer. Het gaat je goed. Zorg goed voor onze stad. os Leef, vermun Van Rij wordt verdacht van ambtelijke corruptie en het lekken van informatie aan een burgemeesterskandidaat die een partijgenoot van hem is. Na de bekendmaking vertrok Van Rij meteen uit de zaal. De huidige burgemeester reageert. Dat is voor de stad is dat, uh, verschrikkelijk. Dat is uh, verschrikkelijk. Ik bedoel, de heer vanrij was een, een wethouder uit duizenden. Een man die op een geweldig voortvarende wijze een bijdrage heeft geleverd aan uh, het, het moment waar we nu staan. Het hoofdbestuur van de VVD respecteert het besluit van Rij. In een schriftelijke reactie laat de partij weten dat ze kennis heeft genomen van het besluit en dat ze de uitkomsten van het onderzoek afwacht. Maar deze kwestie is nog niet voorbij. Ook raadsleden worden genoemd in het corruptieonderzoek naar Van Rij. De avond nam een verrassende wending toen fractieleider van GroenLinks het woord nam. Marianne Smitmans vertelde dat ze door de recherche ook was gehoord. Ik was geschokt over een aantal, uh, een aantal telefoongesprekken die ik heb beluisterd. Ik mag geen uh, namen noemen, dat heeft u uh, net begrepen. Dus dat ga ik ook niet doen, dat riskeer ik niet. Want Smitsmans uitspraken brachten onrust teweeg. De bijeenkomst werd geschorst. Daarna werd ze, zegt ze zelf, enorm onder druk gezet... door de burgemeester, de gemeentesecretaris... en de commissaris van de Koningin van Limburg. De fractieleider van GroenLinks durfde daarna niet meer alles te zeggen... Er uh, wordt dus op dit moment echt gedreigd. Van je wordt, uh, wordt uh, vervolgens juridisch als je uh, dingen kenbaar maakt. Maar u heeft vanmiddag van de recherche informatie gehoord waarvan u geschrokken bent? Ja, zeker. zeker. En dat gaat over meneer Van Rij? Uh, ik kan zeggen, het gaat over uh, meerdere personen en meer kan ik er nu nog niet over zeggen. Smitsman zegt dat ze van de rechercheurs had gehoord dat ze wel naar buiten mag treden met die informatie. Ze roept iedereen op om donderdag tijdens de raadsvergadering opening van zaken te geven. Voor de meeste kinderen van zeven jaar staat een bezoek aan de opera... nou niet direct bovenaan het verlanglijstje. Dat geldt niet voor de Britse Elma Deutsche. De meisje van zeven heeft haar eigen opera gecomponeerd. Het stuk heet The Sweeper of Dreams, de dromenveger. En Alma heeft deze opera in de zomer gecomponeerd. Het meisje improviseert. En als ze improviseert, zit ze vol ideeën. Maar juist als ze haar best doet, dan lukt het niet. Als ik improviseer, dan heb ik ideeën. En normaal als ik probeer to ideas, it het niet. Nou, het zat er eigenlijk altijd al in, vertelt haar moeder. Toen ze drie jaar was, luisterde Alma al naar Strauss. Vond ze mooi. Het was striking that when she dat toen ze drie was, een lullaby van Strauss. By... En Elma is nu bezig met een compositie voor cello. Dan het financiële nieuws. De beurzen van New York sloten gisteren vrijwel onveranderd. Negatieve berichten van zwaargewicht Caterpillar... bliezen nieuw leven in de zorgen over de wereldwijd afzwakkende economie. Verder was het wachten op de ontwikkelingen later deze week. Dow Jones eindigde ongeveer hetzelfde. Technologiebeurs Nestec klom 0,4 In Azië zijn de beurzen alweer een paar uur open. Ook de Nikkei. In Japan staat nu min of meer gelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. We gaan naar Jonathan Jeremiah. Hij zingt Heart of Stone. Abend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 So much better off without. I'll be better. 14 minuten over 6 is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Buitenlands beleid was vannacht het onderwerp van debat... tussen president Obama en Mitt Romney. De Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme hakt er economisch behoorlijk in. Niet alleen in Amerika zelf, maar ook in Afghanistan en Pakistan. Zo'n dus beetje de enige handel die daar nog goed loopt... is de handel in licht onvlambare Amerikaanse vlaggen. Nou, er komt een bestelling binnen bij de zeefdrukkerij van Inamul Haq in Raoul Pindi. Voor nog eens 40 vlaggen. We staan in de buitenlucht. Er zijn hier witte doeken gespannen. En de jongens die leggen daar een raamwerk op met een zeef. En de verf die wordt daar overheen getrokken. Zo verschijnen de blauwe stars en de rode stripes op het doek. hier in Pindi, ya Islamabad... Ja, wij leven van die demonstraties. Het is goede handel, zegt Oulhak. Eén protest en de omzet stijgt hier met zo'n 30%. Oulhak 30%. moet wel lachen om zijn eigen handel. Want ze steken elke keer die vlaggen in de fik. En dan kloppen ze weer bij hem aan. Maar hij is niet per se blij met hoe het gaat op het moment in Pakistan. business-level. Nou, hij zegt: Zolang die drone-aanvallen doorgaan, maar net zo goed ook de zelfmoordaanslagen, zegt hij er ook bij. Is dat gewoon heel slecht voor de economie ook. Hè. Investeerders trekken hun kapitaal terug. Het is echt desastreus. Uh, I think the dip Dit is Shaban Khalid van de staaldivisie van de Etihad Groep. Dat zijn de grote jongens hier in Pakistan. Die toevallig begon de dip hier na 2008, zegt hij. Toen de Taliban zich ook hier begonnen te manifesteren. En Pakistan veel actiever in die oorlog tegen terreur werd gezogen. overcapaciteit bij by 4%. we used to be 104%, but nu by 65%, 60, Deze fabriek maakt bewapening voor betons, Draaien inmiddels op nog maar 60, 65% procent van de capaciteit. Dat is eigenlijk in alle onderdelen van Etihad het geval. Which is not a very good sign. En het doesn't look like it's to get better anytime soon either. Zo, hier staan de mannen de, het eindproduct. Die betonbewapening weg te sjouwen. zware leren handschoenen aan. Het gaat allemaal nog met de hand hier. Hup, het trappetje op en in een vrachtwagen. Even. Bats! En dan gaat naar de klant. Maar ja, die klanten die zijn er steeds minder. Alle aandacht gaat uit naar de westelijke gebieden. De oorlog die daar woedt, maar niet tot bedaren wil komen. De regering is daar iedereen in Pakistan eigenlijk is daar verschrikkelijk druk mee. De uh, terrorism activities going on, bombladen, whatnot, and, and being the, the being the ally in the watered tetter. It should actually start making businesses happen. Yeah. Ngalit nou, zegt iets interessants. Zo'n oorlog zou eigenlijk een boost moeten geven aan de economie. Er worden miljarden dollars uitgegeven en het frustreert hem dat het bedrijfsleven er eigenlijk Alleen maar onder leidt. The coalition support fund, which is whatever billions of dollars that's supposed to come into the economy, it should start revolving and making these things happen. Ik ben wel even terug in de rust van de zeefdrukkerij. Mooie ambacht eigenlijk. Ik wil echt het beste voor de Amerikanen, zegt Ulhak. Het zijn ook mensen, maar als ze blijven oorlog voeren... al die drone aanvallen, vreedheden tegen de mensen, noemt hij het. Ja, als dat nog lang zo doorgaat, dan pak ik op een zekere dag zelf ook zo'n vlag... en dan ga ik meedemonstreren tegen Amerika. Levendige vlaggenhandel dus in Pakistan. U hoorde een reportage van correspondent Lucas Waagmeester. Gaan we voor het eerst vanochtend naar Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. In het Westland, tussen de kassen. Ja. ja, wat doe je daar? Verdwaald in het Westland. Nou, hoe kan het? En ze zeggen het is niet groot genoeg. Kan je je dat nou voorstellen? Ik rij nu al een kwartier, ben ik op zoek naar een tomatenkweker... Ja, ik ben al, al de Hoge Noordweg, maar ik ben al van alles. En ik rij langs enorme kasseterreinen. Maar ik kan het niet vinden. Hier weer een bordje. Ja, het is echt ongelooflijk. Een kris kras aan weggetjes dwars door de kassen heen. En toch uh, zeggen ze dus dat het Westland niet groot genoeg is. Althans, de Rabobank, want daar gaat het om. Daarom ben ik op weg naar de tomatenkweker. De Rabobank, hier in het Westland, slaat alarm. Uh, steeds meer van die bedrijven die stoppen ermee. Er zijn er eigenlijk best wel veel die failliet gaan of een, een bedrijf beëindigen. Ik geloof dat ik het nou gevonden heb. Ja, hier moet het zijn. Dit is ook zo'n bedrijf die zeggen... ja, we hebben hier onmogelijk de ruimte om uh, verder te groeien... en daarom gaan wij ja, in Noord-Holland zitten. Sommige bedrijven gaan naar Engeland of uh, nog verder weg... omdat het Westland te krap is. En uh, het is de Rabobank die eigenlijk uh, de noodklok uh, uh, luidt. Uh, het gaat dus om glastuinbouw. De grote bedrijven willen uitbreiden, kunnen geen kant op. En dat uitbreiden is volgens de tuin dus echt nodig om nog te kunnen overleven. Nou, De gemeente zegt dat het uh, wel meevalt. Die zien uh, de donkere bui niet zo hangen. Maar de bank dus wel. De bank is natuurlijk uiteindelijk ook de kredietverstrekker... als het gaat om nieuwe investeringen. Daarom straks uh, iemand van die Rabobank hier in het Westland. Maar eerst naar de tomatenkweker. je in dit geval. Uh, enorm grote kast zie ik voor mij... Hele grote oranje gloed die de mist mooi oranje kleurt. Dat zie je hier in het Westland overal. Een moderne ingang. Ik denk dat we hier maar eens even gaan kijken. Op weg naar de ingang van dit kassenterrein. En dan moeten we eens gaan kijken of we met de kweker kunnen praten over hoe hij dan hier zich ook in een te krap jasje voelt. Zelf zijn ze uitgeweken, ook naar een groot gebied in Noord-Holland. En uh, ja, dat betekent toch dat wellicht de gemeente er iets mee moet gaan doen. We gaan het in ieder geval onderzoeken bij de tomatenkweker hier in het Westland. Ja, want eh, maar nog heel even: waar, waar ben je nu? In welk dorp? Ja, Weet je Naaldwijk. Dat? Naaldwijk. Het is gemeente oh, okay. Naaldwijk. Ja, ja. Maar we zijn Naaldwijk, ik ben het alweer uitgereden. Ik ben het een beetje kwijt waar ik inmiddels ben beland. Dat ik zie alleen kan, maar ja. glas omheen. <laughs> alleen maar glas. Goed, we horen je later. nog Remmers, dank jo. je. De twee vliegtuigjes die gisteren zijn gecrashed in de buurt van Dronten... die uh, waren bezig met een fotoshoot. Beide inzittenden van het toestel van waaruit foto's werden gemaakt... kwamen om het lijf. De inzittende van het andere vliegtuigje raakte zwaar gewond. Verslaggever Roel Pauw was op de plek van het ongeluk. Jullie zijn uh, ja, liefhebbers, deskundigen. Uh, wij, wij zitten ook op, uh, op de vliegschool op, uh, op Lelystad. Ja. En uh, het vliegtuigje wat daar dan, wat nu waarschijnlijk op zijn uh, kop ligt... dat zijn vliegtuigjes die wij gewoon dagelijks voorbij zien komen. Ja, en dat kistje wat daar ligt, dat is een stuntkistje... en daar. Uh, zouden wij ook aerobatics mee gaan doen. Aerobatics, dat is uh, stuntvliegen? Dat is stuntvliegen, ja. Dat, uh, dat is, uh, ja stuntvliegen. Maar ja, op het moment dat je dicht bij elkaar komt, uh, vrij snel kan dat misgaan. gaan. Uh, ja, het is wel duidelijk dat dat hier dus is gebeurd. Uh, Beide vliegtuigen liggen er ook niet bij of uh, dat ze überhaupt iets gedaan hebben aan een noodlanding. Dus waarschijnlijk is het dus echt uh, in de lucht gebeurd en hebben, daar, uh, hebben daarna de piloten niks meer kunnen doen. Het is inmiddels stikdonker geworden in de polder. Op zo'n 200 meter vanaf de Zeeasterweg zie je bij het licht van een aantal bouwlampen wat beweging. Dat is bij de General Avia F22, een stuntvliegtuig. Op dit moment doet de politie onderzoek samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aan de andere kant van de weg moet de politie het doen met zaklampen in afwachting van de schijnwerpers van de brandweer. En daar zal het onderzoek waarschijnlijk wel lang duren... omdat de inzittenden van de Diamond DA-40 nog in het gecrashte toestel zitten. Intussen is Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten ook aangekomen. En hij kan iets preciezer zeggen wat er is gebeurd. In het ene toestel zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren. En in het andere toestel zijn twee zwaargewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Ik heb begrepen dat uh, vanuit het ene toestel werd gefotografeerd uh, naar het andere toestel. Uh, om daar opnames van te maken tijdens de vlucht. En de luchtvaartpolitie van het KPD stelt nu een onderzoek in. Uh, onder welke omstandigheden ze elkaar geraakt hebben. En of daar eventueel strafbare feiten uh, bij zijn gepleegd. Nou, mocht er nog nieuws komen uh, vandaag in de loop van de ochtend. Dan melden we dat uiteraard direct. We horen een verslag van Roel het grootste schandaal in de wielerwereld aller tijden... zo noemde de internationale wielerunie UCI... de afpakken van de zeven toerzegers van Lance Armstrong gisteren. Niet alleen voor Armstrong, maar ook voor de Tour de France... een belangrijk besluit, waar een groot gapend gat nu is... in de periode 1999-2005 toerdirecteur Christian Prudhomme gaf gisteren een persconferentie rondlinken. Onze correspondent was daarbij. Een brede grijns op het gezicht van Christian Prudhomme. Vlak voordat hij uitgebreid stilstaat bij de grootste crisis in de geschiedenis van de Tour de France. Met één duidelijke boosdoener: Lance Samsung n'est plus le vainqueur des Tours de France de 1999 à 2005. En voor ons. Niet langer de zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong. Maar wat komt er dan in de geschiedenisboeken te staan over die rondes? Laat ze maar leeg, zegt hij wit. Maagdelijk wit. En comme je l'avais dit uh, il y a une dizaine de jours, nous souhaitons que le palmarès du Tour de France de ces années-là soit blanc. Il faut laisser vierge le palmarès de ces années-là. Le palmarès blijft dus blanco voor die jaren. Maar het prijzengeld dan, moet Armstrong dat terugbetalen? Prudhomme somt de regels nog eens op. Le règlement de l'UCI est très clair à ce sujet. Uh, si un coureur perd la place qui lui a donné un prix, il doit rembourser. Dus Artikel 1, 2, 0, 63. Als iemand zijn plaats verliest, moet hij zijn verdiensten terugbetalen. Enkele miljoenen euro's dus. Maar hoe groot is de schade voor de Tour de France zelf? Afgelopen week kneep Rabobank al in de handremmen. Bent u niet bang dat andere sponsors zich ook zullen terugtrekken? Ook uit de Tour de France? Als ik de menigte zie die langs het parcours staat... De mensen die de Tour volgen via radio en tv, dan denk ik niet dat de sponsors zullen afhaken. Sterker nog, ik zou het ze afraden, zegt Prudhomme. Dit is niet het moment om de wielersport in de steek te laten. Ik denk dat het niet het moment was om te terwijl precies dat begint te veranderen. En dat is voor de jonge coureurs die hun werk doen, de turpitude van het verleden. Jonge renners die rijden mogen niet het slachtoffer worden van het verleden. Maar hoe schoon is de wielersport in 2012? Want ook dit jaar waren er weer dopingaffaires. Prudhomme wordt filosofisch. Je doet. Vous savez, les optimistes, les pessimistes, voien dans chaque difficulté une impossibilité à avancer, et les optimistes, sans que ce soit nécessairement la méthode Koe. Je disco au contraire, il faut bâtir, il faut construire. pessimisten en optimisten zegt Prudhomme. Optimisten zeggen altijd, je moet bouwen. Weet u, ik citeer een Franse schrijver die ons uitgangspunt goed samenvat. Zij die leren. Strijden. Uh, ceux qui sont ceux qui luit, Victor Hugo, uh, maxime Het NLS Radio 1 Sport. Ron Jans is ontslagen bij Standaard Luik. Gisteravond laat werd bekend dat de Belgische club en Jans per direct uit elkaar gaan. Standaard is onder leiding van Ron Jans slecht begonnen aan de competitie in België. De ploeg staat na elf wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plaats. Eerder was Ron Jans in Nederland trainer van de FC Groningen en SC Heerenveen. Blessure van Arjen Robben lijkt ernstiger dan verwacht. Hij heeft veel last van een zenuw in zijn rug en daardoor ook van zijn hamstring. Hoe lang Robben nog nodig heeft om te herstellen, weet hij nog niet. Nou ja, dat is uh, eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Uh, dat kan een week zijn, dat kan twee weken zijn. Maar ik hoop dat het in ieder geval niet te lang duurt. Maar het is elke keer een beetje uh, goed afwegen en de goede, goede keuzes maken. En... Uh, um, ja, het is nu eigenlijk met de dag gewoon bekijken van hoe het gaat... en, en, en ja, hoe snel je weer vooruit kan, zeg maar, zonder daar uh, onnodige risico's te nemen. Tja, opnieuw dus een hele vervelende blessure voor Robben. Het is dus om moedeloos van te worden, zegt hier Robben, dacht dan ook uh, meerdere keren aan stoppen. Het is meer gewoon dat het, dat het op een gegeven moment voor jezelf gewoon een heel moeilijk verhaal wordt. En dat je op een gegeven moment wel eens echt zoiets hebt van... Uh, Jongens, bekijken het allemaal maar. Uh, dan ga ik wel heel ver dat ik zeg: van uh, ik leef mijn vroegere schoenen in een kapper gewoon mee. Maar ja, ik moet, als ik heel eerlijk ben en die market dan, dan is dat soms wel eens een gedachte die wel eens in je, in je hoofd naar boven komt. Lance Armstrong is dus zijn zeven toerzegers definitief kwijt. Internationale Wielenbond, UCI, maakte gisteren op een persconferentie bekend dat het alle sancties overneemt. Die zijn uitgesproken door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. Armstrong is dus ook voor het leven geschorst, zei UCI-voorzitter Pat McQuaid. De UCI will ban Lance Armstrong from cycling. And the UCI will strip him of his seven Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. The UCI de sancties op de die tegen Lance Armstrong the UCI, indeed, bedankt ze voor hun UCI neemt ook de schorsingen over van een half jaar voor Leibheimer, Zebrisky, Danielsson en Van der Velde. Maar bedankt hun wel voor hun getuigenissen. UCI buigt zich vrijdag over de vraag of alle resultaten van Armstrong worden geschrapt en of hij al het prijzengeld terug moet betalen. En ook wordt besloten of zijn zeven toerzegers aan anderen worden toegekend. Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse Wielerbond KNBU... is blij dat de UCI het rapport en de sancties van USADA overneemt. Maar helemaal tevreden is hij nog niet. Ik heb hem horen zeggen... het is de diepste crisis die het wielrennen uh, ooit heeft meegemaakt. Uh, Daar ben ik volledig met hem eens. Maar wat je dan denk ik nodig hebt... dat je in uh, hoog tempo maatregelen gaat nemen om uit de crisis te komen. En dat ontbrak nog uh, enigszins. En Wintels weet zelf nog wel een paar maatregelen die genomen moeten worden. Durf je recente verleden bloot te leggen om daarvan te leren, uh, dat is één. Um, het tweede, we hebben eerder gepleit voor langere schorsingen in plaats van twee jaar, vier jaar. En een derde, wat mij betreft, mensen met een dopingverleden... moet je niet opnieuw in diezelfde verleidelijke uh, profsport een functie geven. Nee, oké. Okay, tennis dan, Robin Hazen is in de eerste ronde van het toernooi in Basel al uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Fransman Richard Casquet. Het was voor Hazen trouwens al de zevende nederlaag op rij. Radio 1, het NOS Journaal. Bijna half zeven, Iris Dorald megens Goedemorgen. In de kwestie rond de afgetreden VVD-wethouder Van Rij van Roermond... zegt GroenLinks in die gemeente schokkende informatie te hebben. Fractieleider Smitsmans heeft naar eigen zeggen... afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Ze wilde daarover vertellen in de raadsvergadering gisteren... maar dat werd haar niet toegestaan.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 Binnen een paar maanden stuurt Frankrijk onbemande vliegtuigjes naar Mali om de regering daar te helpen bij de strijd tegen extremisten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het noorden van Mali is in handen van extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. En de premier van Finland is op verkiezingscampagne belaagd door een man met een mes. Op een bijeenkomst in het westen van het land vertelde de man premier Katainen over zijn problemen. Toen haalde hij een mes tevoorschijn. De man is overmeesterd en de Finse premier is ongedeerd gebleven. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen verandert het weer van nazomer naar pre-winterweer... als een noordelijke stroming koude lucht op ons afstuurt. Vandaag beginnen we met nevel en een lokale misbank. In de loop van de dag zijn er wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden. Het noordoosten van het land heeft met lage bewolking te maken... en moet rekening houden met een grijze dag, misschien wat lichte motregen... en maximumtemperaturen temperaturen van 14 graden. Op plekken waar de zon te zien is, wordt het een graad of 20... De grondwind komt uit het oosten en is zwak tot matig van kracht. Vannacht ontstaan enkele misbanken... en over het noorden en oosten breidt langzaam lage bewolking uit en is het nevelig. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Woensdag is het in het noorden en oosten bewolkt en nevelig... en is er kans op wat lichte motregen. In de rest van het land vrij zonnig en droog. De temperatuur loopt uit 1 van 13 graden in het noordoosten... tot 18 in het zuidoosten. Na donderdag gaat de temperatuur snel onderuit. Vrijdag overdag komt de temperatuur niet meer in de dubbele cijfers. En de nacht naar zaterdag temperaturen onder het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie. Het is een stuk minder mistig dan gisterenochtend. Eigenlijk alleen in Noord-Bramond heeft het verkeer last van mist. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter.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 Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood... nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom. Welke sporten kwamen er al in de Bijbel voor? Wat weet u van Bijbelse etiketten? En welke Bijbelse uitdrukkingen gebruiken u en ik nog steeds? Ook benieuwd hoeveel Nederlanders nog weten van de Bijbel? Kijk en doe mee. Vanavond om vijf voor half negen, de grote Bijbelquiz op Nederland 2.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De rechtszaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Potsch... zou donderdag beginnen, maar is nu voor een maand uitgesteld. Potsch wordt verdacht van deelname aan de zogenoemde dodenvluchten... tijdens de militaire junta in Argentinië. Correspondent Kees Elenbaas in Latijns-Amerika. Kees, waarom is deze zaak uitgesteld? Nou, het begon allemaal uh, vorige week... toen de eerste aanklager uh, in deze megazaak, Mirna Goranski... zich plotseling terugtrok. Um, het tribunaal heeft toen een nieuwe aanklager aangewezen... Guillermo Friele. Maar nu blijkt uh, dat deze aanklager nog steeds uh, vastzit... op een andere zaak in Mar del Plata. Hij heeft uh, uh, gisteren ochtend heeft hij aan het tribunaal om uitstel gevraagd. En uiteindelijk aan het eind van de middag uh, maakt het tribunaal bekend dat de zaak is uh, uitgesteld voorlopig tot, uh, tot 28 november. Mm, maar waarom heeft die eerste aanklager Goranski zich teruggetrokken? Nou ja, officieel, en dat staat ook op de website van het tribunaal... is dat om strikt persoonlijke redenen. Maar ondertussen wordt wel duidelijk uh, dat ze problemen had met, uh, met de rechtsgang. Um, ik, ik moet even vertellen dat we hier te maken hebben met de zogenaamde ESMA-2. De, de, de ESMA is de afkorting van het martelcentrum van de, van de marine... Het was al eerder zo'n zaak tegen ongeveer 50 van de ergste folteraars van dat van centrum. Nu zitten we voor ESMA 2, waar Julio Potsch het deel van uitmaakt. Dat zijn 67 mensen die worden aangeklaagd. En er zijn 830 getuigen maar liefst opgeroepen. Nu zijn dat getuigen, die, dat zijn slachtoffers, die soms gemarteld zijn. En om te voorkomen dat die slachtoffers steeds opnieuw die, die gruwelen moeten vertellen... Uh, zijn een aantal van die, uh, die getuigenissen van die slachtoffer... die zijn op videoband opgenomen bij de eerste ESMA-zaak. Uh, uh, die worden bij de tweede ESMA-zaak afgedraaid... maar daarmee was de aanklager het niet eens. Want zij vreesde dat door alleen maar videomateriaal van die getuigen te laten zien... zodat je ze dus niet direct kunt ondervragen in de rechtszaal... dat dat uiteindelijk zou betekenen dat de zaak niet verklaard zou worden. Dus dat is de reden waarom ze zich heeft teruggetrokken. En heeft dat ook gevolgen voor Julio Potts? Ja, nou, ik heb met zijn uh, Argentijnse advocaat gesproken... en uh, die vertelde dat hij vorige week vrijdag al gebeld werd door Julio Potts... die behoorlijk in paniek was. Want ja, zowel zijn advocaat als Julio Potts hebben de verdediging eigenlijk klaar. Dus ze stonden helemaal klaar om uh, ja, donderdag van start te gaan. En nu is er dus weer een uitstel van een maand... Maar um, ja, zoals we allemaal weten, in uh, Argentinië gebeurt er niet zoveel in de maanden december en januari. Dan is het uh, de grote vakantie. En de, de kans is redelijk groot dat het uh, op 28 november weer wordt uitgesteld. Dat betekent dat de zaak pas in februari voor zou kunnen uh, komen. Dus dat zou voor goede Pots kunnen betekenen dat hij nog eens vier maanden langer in de cel zit... zonder dat hij zijn verdediging kan voeren. Kees baas over het proces tegen Julio Potsch dat dus is uitgesteld. Dan de zaak Jos van Rij. Verrij is inmiddels niet langer wethouder in Roermond. En ook geen lid meer van de Eerste Kamer voor de VVD. Want Verrij maakte gisteren bekend dat hij eh, zou stoppen met al zijn politieke functies. Dat deed hij tijdens een extra raadsvergadering in de stad. Zijn positie werd onhoudbaar na verdenking van belangenverstrengeling... en het lekken van vertrouwelijke informatie... rond de benoeming van een nieuwe burgemeester in Roermond. En er zijn mogelijk meer mensen uit de Roermondse politiek betrokken bij het schandaal. Na de raadsvergadering sprak uh, verslaggever Paul Sanders met de huidige burgemeester Henk van Beers. Het einde van een tumultueuze dag. Dat kan ik wel zeggen, ja. Ik hoop niet dat ik nog in de toekomst dit soort dagen mee mag maken. Nee, hoe heeft u die dag beleefd? Uh, als Buitengewoon intensief heb ik al uh, gezegd. Want uh, hoe je het ook bekijkt, ik denk dat uh, we vandaag met z'n allen verliezer uh, zijn geworden. En dat vind ik uh, slecht. Met name voor de bevolking, met name voor de stad. Maar ook de heer Verrij, die nu afscheid uh, heeft genomen van ons. Ja, ik denk dat hem dat niet in de koude kleren is gaan zitten, maar ook ons niet. Nee, het is heel droevig dat hij opstapt, van een heleboel mensen hoe ons. Maar ja, hij heeft zich wellicht niet aan de regels gehouden. Dus dan moet je, dan moet je ook opstappen. Nou ja, die overweging heeft hij kennelijk uh, gemaakt in zoverre dat hij gezegd heeft: ik wil het onderzoek of ik me wel of niet aan de regels heb gehouden, wil ik niet voor de voet lopen. En gaandeweg dat onderzoek, is er maar één optie mogelijk. Namelijk dat ik mij terugtrek, zodat het vrij en onbevangen kan plaatsvinden. Wat betekent dat nu voor de politieke Ronald? Ja, ik denk dat dat een behoorlijke aardelating is. Dat zal duidelijk zijn. Van de andere kant, moeten we niet vergeten, de heer Vrij is ook ooit begonnen. Wie weet hoeveel jonge politici op dit moment op de centelbanen lopen... om dadelijk in zijn voetsporen te treden voor wat betreft de voortvarendheid, om deze stad opnieuw op de kaart te zetten. Wat betekent het nu voor uw opvolging? Want daar is het allemaal om begonnen. Ja, dat is, dat is tragisch. Het, het, het waren twee aspecten die een rol uh, speelden. Mijn opvolger daarvan heeft de minister in haar wijsheid al besloten om de procedure te stoppen. Dat betekent dat er een nieuwe procedure wordt opgestart. En dat weet ik zeker. Vroeg of laat komt er een geweldige opvolger hier. Nu is er nog een thema. Dat kwam vanavond tijdens de raadsvergadering ter sprake. Een uh, van de leden van de vertrouwenscommissie wilde graag iets zeggen... Dat heeft u haar afgeraden. Waarom? Ja, omdat de, de, de, het woord zegt het al. Het is een vertrouwenscommissie. Hè? In het verleden heeft men ooit een geheimhoudingsplicht uitgevonden... juist om de kandidaten die op weg zijn naar het burgemeesterschap... om die te beschermen, opdat hun namen niet op straat rond slingeren. Nou, dat betekent dat alles direct of indirect gerelateerd aan de vertrouwenscommissie... ook in volkomen geheimhouding moet plaatsvinden. En op het moment dat dus dreigt dat er een naam... of een, een, een activiteit naar buiten gaat... dan zeg ik dus dat kan niet, want dan gaan alles zijn op rood. En ben ik daarin gesteund, onder andere door de gouverneur... Die, degene die zegt van stop, dit kan niet. Ja, maar nu is een steljant detail is dat deze informatie... die zij graag publiek wilde maken, dat ze die heeft uit verhoren van de Rijksrecherche, is gehoord door de Rijksrecherche. Dat heeft dus niets met de Vertrouwenscommissie te maken. Men heeft tegen haar gezegd... Nou, u mag in principe met deze informatie doen en laten wat u wil. Ik snap niet helemaal waar nou die geheimhoudingsplicht wel en niet ophoudt. Nee, maar zij is gevraagd in haar goedanigheid... om gehoord te worden als lid van de Vertrouwenscommissie. De wijsheid en wetenschap die ze daarbij heeft gehoord... heeft te maken omdat die gerelateerd is aan de Vertrouwenscommissie. En ik heb straks al gezegd direct of indirect gerelateerd aan de vertrouwenscommissie, daar moet je heel scherp in zijn. Zolang er zijn geheimhoudingsplicht bestaat, moet je in de enige weten dat nakomen. Ja. De informatie die zij heeft, of zij te hebben... Ja, ja, ik ga ons af. De informatie die zij heeft, uh, daar is zij van geschrokken. Hangt dat als een soort van zwaard van Damocles nog boven de gemeente? Kijk, ik praat niet over, over de informatie. Zij heeft in ieder geval duidelijk gezegd dat zij daarvan geschrokken is. En ja, iedereen heeft het recht om ergens van te schrikken. Maar er komt blijkbaar nog meer aan... Dat het is er... nog niet voor mij. Ik durf dat niet uh, te zeggen. Ik zit niet op de stoel van, van het Openbaar Ministerie. Die zijn driftig aan het uh, onderzoeken. Daar hebben ze heel wat mensen voor uit de kast uh, gehaald. En dan zeg ik, nou, ik hoop dat dat zo snel mogelijk uh, gaat. Uh, want anders hangt er inderdaad een waard van Damocles boven de stad en de burgerij. En dat is heel slecht. Zij de huidige burgemeester, voor de duidelijkheid van Roermond... Henk van Beers tegen verslaggever Paul Sanders. Later meer over de problemen in Roermond in onze uitzending. even 1, vanochtend. Tien over half zeven is het. In Nederland is het al een gouden film... omdat hij meer dan honderdduizend bezoekers trok. Alleen maar nette mensen, naar het boek van Robert Vuistje. Toch is er veel ophef over de film die denigerend zou, zien, zou zijn... ten aanzien van Surinaamse Antilliaanse gemeenschap in Amsterdam. Vannacht ging de film in voorpremiere op Curaçao... en onze correspondent Dick Draaier was daarbij. Dick, vertel, hoe waren de reacties? Ja, nou, er was eerst een seigneursessie van de schrijver, Robert Vuijsje, in de plaatselijke Brune. Die liep dan geen storm. Keurzaamenaar zijn er ook geen echte lezers, uh, uitzonderingen dagen later. Maar de bioscoop is normaal gesproken wel populair. En vooraf kwamen de meeste mensen dan ook af op gewoon een leuke Nederlandse speelfilm. De ophef die het boek en de film in Nederland ten deel voel, uh, ja, was eigenlijk helemaal niet te, bes te, te, te bespeuren. Na afloop van de film... Was Er wel sprake van kritiek. Vooral het taalgebruik kon niet iedereen waarderen hier op Curaçao. En ook het expliciete bloot werd niet door iedereen gewaardeerd. Desondanks was er voor de door de meeste mensen wel steun. Uh, want uh, ja, we kunnen wel tegen een stootje, werd gezegd. Hmm. En reageerde Vuistje, die, je zei het al, erbij was vannacht. Nog op kritiek? Ja, die, ja, die was er inderdaad. Uh, hij zegt zelf dat de Antilliaanse of Surinaamse Nederlander zichzelf uh, in Nederland, in, althans geassocieerd ziet, ziet in de film, als een aparte groep in een witte samenleving. Terwijl op Curaçao de zwarte vrouw geen minderheid is. En ja, tekenend was een vrouw die naast hem stond en die zei, we zijn allemaal zo hier, dus zo erg is het niet. Faisje zegt ook dat het schoonheidsideaal in Europa ander is, anders is dan hier op het eiland. He, we houden hier van dik en rond en in Nederland van slank en blond. En dus is de film eerder een afspiegeling van hoe mensen eruit zien hier op Curaçao. Zo'n première is altijd iets bijzonders natuurlijk. hè. rode loper. Hadden ze verder nog iets bedacht? Nou, die rode loper was er helaas niet. Oh. Uh, ik miste <laughs> hem althans. Ja. Wel hadden we uh, wat acteurs. Jeroen Corbe was er onder andere bij. En, uh, en de eigenaar van de bioscoop, die had om aan te tonen dat Curaçao niet zo preuts is... geadverteerd in de krant met een oproep aan alle rondborstige en goedgevulde dames op Curaçao om vanavond te komen. Oh. Gekleed als de hoofdrolspeelster. En dan konden ze gratis naar binnen. Nou ja, die stunt die lukte eigenlijk niet. Althans, rondborstige vrouwen waren er nauwelijks in de bioscoop. Maar als je buiten kwam naar de film, dan zag je ze gewoon lopen. Ja. Want zo is Willemstad gevuld. Kijk eens aan. Hey, Dick, je hebt hem zelf dus ook gezien? De film? Uh, begin en het eind, want ik ah. moest ook voor het journaal nog wat doen, dus ja, ik moest het ja. monteren, maar <laughs> ik, ik heb het begin en het eind gezien en ik heb het boek gelezen. Oh, kijk eens aan. Ga je nog een keer of uh, was dit wel genoeg? Ja, de bioscoop-eigenaar vond het zo sneuvel dat hij me aangeboden heeft om bij de echte première, donderdag voor het grootste publiek, te mag ik weer graag naar binnen. Kijk eens aan, die dik. Ja, ja. <laughs> <laughs> mag niks aannemen, hè? <laughs> wat zeg je? Je mag niks aannemen. Uh, nee, maar dit uh, in het kader van een krantartikel. Ik verzin wel wat. <laughs> Komt goed. Stik draaien, dankjewel. Veel plezier dan hè. Ja, de geblesseerde voetballer op bezoek bij de herstelde schaatser. Arjen Robben meets Sven Kramer, hoort er zo meer over. Eerst maar eens even de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Geen mist vanochtend? Een stuk althans, minder dan gisteren. Precies niet wat ik heb kunnen zien. Hoe is het op de weg? Nou, het gaat een stuk beter. Die mist die zit eigenlijk nog alleen in de provincie Noord-Brabant... rond Eindhoven, ligt gezicht rond 200 meter. En ook in het westelijk deel van Brabant is het niet al te geweldig qua zicht. Maar het is, het is allemaal een stuk beter dan, uh, dan gisteren. Um, de ontwikkeling van de spits is eigenlijk ook een stuk... Een stuk beter. We hebben weinig bijzonderheden. Twee dagelijkse files, de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Twee kilometer beknopend komplein En de A28 zollen richting Amersfoort tussen Nijker en knopend Hoeverlaken. Vier kilometer. Wat verwacht je verder nog deze vanochtend. Als deze ontwikkeling doorzet, dan komen we niet boven de 200 uit en dan hou ik het bij 150, 160 kilometer. Oké, okay, tot later. Later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de Marino Rimmers die reed rond in het Westland tussen de kasten, kassen Naaldwijk in, Naaldwijk <laughs> weer uit, buiten Naaldwijk, toch weer in Naaldwijk en nu in een kas. Uh, in ja, in, in een motorrentwad, maar wel. In de kast, ja. ja. En toen kwam ik hier Robert, uh, Robert de Jong tegen. Hij is marketeerde van looie tomaten. En die zei: Ja, maar dat snap ik wel. Want we st ons straatje staat niet op de TomTom. Dat klopt. Ja. En dat komt omdat er enorm veel veranderd is hier. Ja, wij hebben dit, uh, deze kast hebben we in 2006 gebouwd. In een reconstructiegebied. Dus uh, hier waren uh, acht jaar geleden nog, uh, ik denk, zes of zeven telers uh, actief. Met chrysanten, uh, uh, allerlei dingen, paprikaatjes, van alles. Dus vandaar dat die Hoge Noordweg veranderd is, waar jullie aan zitten. Ja, dat klopt. Waar jij vanochtend reed, is een onderdeel van de Hoge Noordweg... en de rest is verdwenen met... Ik kon het de... helemaal niet... Dat is dus verd... Kijk, en dat is precies waar we het over hebben, want schaalvergroting. Daar gaat het over in het Westland. Tegenwoordig moet je als teler leveren aan de supermarkten, dus het moet veul zijn. Ja, om een beetje rendabel uh, tomaatje te kunnen kweken in Nederland... Uh, dan komt er wel een bepaalde schaalgrootte bij kijken, ja. ja. Links van mij een kas in een scherp oranje gloed... waar de kleine tomaatjes hangen. En rechts zo'nzelfde kas, ik denk een 100 meter lang. Misschien wel langer. Ja, in totaal uh, twee kassen van 33.000 vierkante meter. Dus bij elkaar 6,5 hectare. Ja. ja, kan je heel wat voetbalwedstrijdjes houden. Zullen we er eens eentje naar binnen gaan? Dat is goed. We zijn al over een desinfecterende mat gelopen. Ik heb al een tomaat gekregen. Die ga ik nu even proeven natuurlijk. Oh. Hm. Hij heet honingtomaat, maar dat klopt, hij is zoet. Hij is heerlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> nee, het is honingzoet, ja. De Rabobank hier in het Westland, dat is de bank die toch wel zo'n beetje de hofleverancier is bij de meeste telers. Hè. 80% van de bedrijven zit daarbij aangesloten of heeft daar de financiering lopen. Luidt de noodklok, want dat uitbreiden, dat is heel erg moeilijk. Uh, nou, lopen we hier tussen de tomaten in. Jullie zijn ook aan het uitbreiden, maar niet in het Westland. Nee, wij hebben in 2011 een kas gebouwd in Burgerveen, vlakbij Schiphol. Als meer, ook een uh, tuinbouwgebied. Omdat het hier te klein is? Ja, wat we daar gekocht hebben is uh, in totaal uh, 23 hectare. En daar hebben we nu één kas opgebouwd van uh, 9,5 hectare. Ja, dat soort oppervlakte dat wordt heel moeilijk om dat door... Vorig jaar zijn er geloof ik 80 bedrijven failliet gegaan of gestopt. Dat kan natuurlijk ook dat ze zeggen, nou, we zien er te weinig helmen in. Ook omdat die bedrijven niet kunnen groeien, te klein zijn. En dus komt er minder glastuinbouw in het Westland. Dat is waar de Rabobank hier in het Westland bang voor is. Hebben ze daar gelijk in? Ja. Is het voor jullie ook moeilijk om hier plek te vinden? Nou kijk, ja, die oppervlakte die we in 2011 hebben gebouwd, uh, dat is dat echt heel moeilijk. Tegelijkertijd hebben wij nog wel plan om in het Westland bijvoorbeeld een verpakkingsbedrijf te, te starten. Ja, hiernaast hè? Ja, dat klopt. Ja, dus er is nog voldoende activiteit in het Westland wat dat betreft. Hoe oud zijn deze? De bovenste zijn het lekkerste aan de, ja, de tros. Die zijn het rijpste, ja. ja, ja. Maar deze worden vandaag geplukt? Nee, die niet. Je nu aanwijst, de tros moet volledig rood zijn. Je ziet hier nu veertien uh, tomaatjes hangen aan één trosje. Het zijn van die kleine tomaatjes hè? die ook in de salade gaan. Klopt, helemaal. En waar gaan deze naartoe? Uh, deze zullen bij de groentespecialist eindigen. Dus niet in de supermarkt. Dit trosje gaat naar uh, een in Nederland en in Duitsland. Ja. Dus de ouderwetse groenteboer. Ja, die is er toch ook nog. Nou, er is nog het is nog niet druk. Er is, wordt nog niet gewerkt, zie ik. Nee, ambtenaar de tijden. Oh ja? <laughs> nee, nee, nee, het is... Uh, het is uh, we, hebben, uh, ja, we starten om... Uh, ik denk het is om half acht starten. Okay. Ja. Nou, dan uh, zal het straks zijn van de activiteiten hier. Want de moet geplukt. de eerste vrachtwagen meldt zich straks. Ik ben benieuwd. En dan praten we ook met de Rabobank. Dan moeten ze het maar eens komen uitleggen. Marino Rimmers vanochtend in het Westland. Go West, young man. Go West. Met We Close Our Eyes. Voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Brian München speelt vanavond tegen het Franse Lille in de Champions League. Dat doen de Duitsers zonder de Nederlandse spits Arjen Robben. U hoorde dat eerder. Hij is geblesseerd al weken. En de kans dat hij snel terugkomt is klein. Tijd dus om te kijken hoe in Insel een andere Nederlander weer traint. Anders gezegd, Arjen Robben ging op bezoek bij schaatser Sven Kramer. Erik van Dijk was erbij en sprak met Robben. Ben jij zo schaatsfan? Ja, ik ben sportfan in het algemeen, maar ik ben ook zeker wel schaatsfan. Ja, ik vind het... Uh, ja, ik volg het altijd wel op de voet. En uh, ja, ik vind het mooi om te zien. Hoe ken je Sven Kramer? Ja, ik heb op een, manier, ik ben, uh, op een gegeven moment contact met hem gekregen. En uh, ja, sindsdien hebben we wat contact. En uh, nou ja, ze waren nu hier uh, voor mij dan in de buurt. Dus ik zei nou, dan, uh, kom even een bakje koffie drinken. Um, jij bent uh, nog steeds geblesseerd. Hoe, wat heb je eigenlijk precies? Um, ja, ik heb een, een, een probleem. met. Uh, het komt uit de rug. Uh, dus wat dat betreft uh, kon ik me goed met, met Sven uh, hier onderhouden. Want, uh, we konden elkaar wat dat betreft de hand schudden qua, qua blessure. Maar goed, um, ja, het is heel vervelend. Het is een uitstraling uit de rug. En dat staat dan in, in dit geval bij mij uit in, in de hemsting. Maar goed, het uh, heeft verder niet veel met die spier te maken. Het is gewoon puur een, een probleem uit de rug. Weer zo'n hele ja, schimmige blessure. Ja. Pas voor bij mij, moet ik zeggen. Word je er niet moe van? Ja, daar word ik heel moe van, ja. Ja, ik kan er niet om lachen, maar ja, ik word er wel eens heel, heel triest van, ja. Heb je je eigen ploeg? Dan doe ik op Oranje aan het werk gezien tegen Roemenië. Ja, die heb ik zeker aan het werk gezien, ja. Wat vond je ervan? Ja, ik uh, werd er wel heel blij van, ja. En uh, met name natuurlijk de tweede wedstrijd. Want ja, tegen Andorra, die, uh, dat zijn wedstrijden. Dat is uh, zelfs voor een speler, is dat uh, ja, zijn dan niet de leukste wedstrijden. Uh, maar Roemenië was toch een serieuze uitdaging en, en, en ja, hoe daar uh, bij vlagen werd gespeeld. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel positief is voor, voor de toekomst. Ja. Wel fijn dat Van Gaal zei, uh, Anje Robben is een key player als hij komt. Staat hij morgen weer in de basis? Ja, nee, dat heeft me ook heel goed gedaan moet ik zeggen. Dat zijn uh, helemaal in zo'n moeilijke periode zijn dat wel dingen... Uh, ja, waar je veel aan hebt, veel aan, ook een houvast. En, uh, ik heb hem ook, uh, de Bonsko's ook persoonlijk daarvoor bedankt. Voor die, voor die steun en voor dat vertrouwen. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel uh, enorm goed doet. En, uh, ja, daarom uh, heb ik er ook alles aan gedaan. En, en, ja, da, da, daar ligt het ook nooit aan. En dat is voor mij zelf ook altijd het meest frustrerende, vind ik. Dat je, dat je er heel veel aan doet. En je en doet alles voor om fit te worden, maar met name ook fit te blijven als je dan fit bent. En dat je dan uh, af en toe. Uh, ja, om het zo maar te zeggen, verrast wordt eigenlijk door je eigen lichaam. En, en nu ook weer iets, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat komt bij heel veel spelers. Uh, die krijgen dat niet, maar mij wel weer. Dus zover ik het goed begrijp, heb je dus iets met, met een uh, last van een zenuw... of hetzelfde uh, wat Sven Kramer had. Bestaat hier dan ook een sporter die zich wel zorgen maakt of ernstig zorgen maakt? Nou, nee, in die zin... Uh,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 Jongens bekijken het allemaal, maar uh, dan ga ik wel heel ver. Dat Ik zeg van, uh, ik leef mijn voetbalschoenen in een kapper gewoon mee. Maar ja, ik moet, uh, als ik heel eerlijk ben en die weer maak dan, dan is dat soms wel eens een gedachte die wel eens in je, in je hoofd naar boven komt. Daar heb je meegespeeld met die gedachte? Nou, af en toe wel eens, ja. Dat, dat, dat, dat is niet nu alleen. Ik heb natuurlijk... Uh... Um, een waslijst uh, van, uh, van hier tot aan het plafond. Uh, en dat is gewoon niet makkelijk. En, en dat zeg ik, je doet er gewoon alles aan. Je, je leeft voor je sport. En als je dan elke keer maar weer zo'n klap krijgt, dat is niet leuk. En, en ja, dat is heel moeilijk. En, en um, nou ja, goed, dat zeg ik. Dan, dan spoken die, die gedachten ja, echt wel eens een keer door mijn, mijn hoofd gaan. En, uh, maar goed, je, je houdt van het spelletje. Dus uiteindelijk, ja. Overal uh, komt er altijd weer een einde aan, aan, een blessure. En het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. Maar het, is wel, uh, ja, het vraagt wel veel van je, moet ik zeggen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. En bijna alle kranten openen groot met de opgestapte wethouder en senator Jos van Rij in Roemond. Volgens de Telegraaf is het een goede zaak dat er snel helderheid komt in de rol die van Rij heeft gespeeld. Met de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Roemond. Aanzien van de politiek heeft volgens de Telegraaf al genoeg schade geleden. Ondernieuws nieuws ook in de kranten. Bijvoorbeeld in het AD. De krant schrijft over zorgverzekeraar VGZ... die als eerste verzekeraar een no-claim invoert voor een aanvullende polis. De no-claim kan klanten 10 tot 20 euro per maand schelen, meldt het AD. De korting geldt in eerste instantie voor aanvullende pakketten... fysiotherapie, tandzorg en buizenlandhulp. Verzekerden die geen zorg declareren... krijgen het volgend jaar dan 10% korting op hun premie. en De korting loopt dan jaarlijks weer met 10% op. Het is de bedoeling dat mensen op deze manier bewuster nadenken over de aanvullende polis. Moet je die nota voor fysiotherapie bijvoorbeeld wel indienen bij de verzekeraar? Of betaal je de rekening zelf deze keer? Dat is de vraag, zegt marketingdirecteur van VGZ in het AD. Financiële Dagblad schrijft dat accountantskantoor KPMG... de jaarrekening over 2011 van woningcorporatie Vestia nog niet wil goedkeuren. KPMG zou als voorwaarde stellen dat Vestia geen schadeprocedure begint... tegen de KPMG-accountant die ten onrechte de jaarrekening over de 2010 goedkeurde. Heeft het FD gehoord van bronnen die dicht op de discussie zitten. Bestuurders van Vestia overwegen claims in te dienen tegen KPMG... omdat de accountant onterecht een goedkeurende verklaring gaf over 2010, schrijft het FD. Het accountantskantoor trok de verklaring later weer in, naar eigen zeggen, vanwege twijfels over de wijze van verwerking van de derivatentransacties in de jaarrekening. Vestia jaar kwam begin dit jaar aan acute financiële problemen door de derivatenportefeuille. Volgens de FD lopen, de, lopen tegen Noorlander al twee procedures bij de accountantskamer. Dan de Telegraaf. Ja, ik was het ook even kwijt. U moet het even even lezen. Zelf. Ja, we gaan het zo ook nog ja. even zelf lezen. Dus de burgemeester, de wijkersloot van Welden, vindt dat woonwagenkampen zorgen voor overlast en onrust. Van hem mogen de kampen definitief verdwijnen schrijft de Telegraaf op de voorpagina. De wijkersloot vindt dat er harder moet worden opgetreden... tegen bewoners van woonwagencentra die de regels aan hun laars lappen. Gemeentehuis van Waalre brandde in juli af. En inwoners van het Brabantse dorp denken dat kampbewoners... achter die brand zitten. Uit onvrede met het bestemmingsplan, dus de Telegraaf. Nobelprijswinnaars roepen Europa op om niet meer te bezuinigen op wetenschap, schrijft de Volkskrant. Meer dan 40 Europese Nobelprijswinnaars hebben een open brief geschreven aan de regeringsleiders van de EU. Volgens de schrijvers riskeert de EU het verlies van een hele generatie wetenschappers, juist op het moment dat Europa ze het meest nodig heeft. En Amsterdamse basisscholieren krijgen vanaf volgend jaar weer muziekles, schrijft Spits. Amsterdam is de eerste stad die een convenant sluit met scholen, muziekinstellingen, lerarenopleidingen, en het conservatorium om weer ouderwets muziekles te laten herleven. Andere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht en Groningen... volgen het initiatief. Volgens Spits is muziekles op scholen bijna wegbezuinigd. Docenten zijn onvoldoende gediplomeerd... of hebben hun handen vol aan de reken- en taalonderwijs. Na zeven uur in het Radio 1-journaal... Jos van Rij, Barack Obama en Mitt Romney. Blijft u luisteren. Dit is Radio 1.